Zes uur. Het NOS-journaal. door Meegens. Het kabinet wil 4,3 miljard bezuinigen. Bonden balen van die plannen. Een jongere in Oosterhout vervolgt voor poging tot doodslag. Het kabinet is het eens over maatregelen om het begrotingstekort volgend jaar weer onder de 3% te krijgen. Het kabinet wil volgend jaar per saldo 4,3 miljard euro bezuinigen. Tegenover een bedrag van 5,1 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen staan 800 miljoen euro aan extra uitgaven. Waaronder 300 miljoen om het koopkrachtverlies... van mensen met een laag inkomen te beperken. Rijksambtenaren en medewerkers in de zorg... krijgen er voorlopig niks bij als het aan het kabinet ligt. De belastingsschijven en heffingskortingen worden bevroren. Premier Rutte benadrukte dat het kabinet de komende weken... de koers nader wil bespreken. Met alle fracties in de Tweede Kamer en met de sociale partners. Hij zei dat het kabinet openstaat voor alternatieven. De vakcentrales FNV en CNV zijn niet te spreken over de extra bezuinigingen. Hiermee help je de economie omzeep, zegt FNV-voorzitter Heerts. CNV-voorzitter Smit spreekt van 3% fetichisme. De nullijn voor ambtenaren en medewerkers in de zorg noemen beide vakcentrales onacceptabel. FNV en CNV zijn sceptisch over de gesprekken die het kabinet voert met de werkgevers en werknemers over een sociaal akkoord. De rechtbank in Den Haag heeft Yvonne Bassebia... veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en acht maanden... voor opruiing tot volkerenmoord in de jaren negentig in Rwanda. De 65-jarige Bassebia leidde een extremistische militie... van jonge kansloze Hutus in de hoofdstad Kigali. Volgens de rechtbank heeft zij hen tot moord... op tientallen Tutsi-buurtgenoten aangezet. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist. Die eis gold ook voor het medeplegen van moord en oorlogsmisdaden...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 In het oosten van Congo zijn gevechten opgelaaid... tussen rivaliserende groepen van de rebellenbeweging M23. Een kleine groep heeft zich afgescheiden van M23... en heeft de aanval geopend op de troepen van generaal Makenga. Zeker 23 strijders zouden al zijn omgekomen. Meer dan 4000 mensen zijn vanwege het geweld... de grens met Oeganda overgestoken. Een VN-woordvoerster in Oeganda zegt dat ze de komende dagen... nog meer vluchtelingen verwacht.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 Veilinghuis Christie's verkoopt 54 wijnen uit de wijnkelder van de Britse overheid. Het gaat om exclusieve Franse wijnen uit de voorraad van het Lancaster House. Topstuk van de veiling zijn zes flessen Chateau Latour uit 1961. Die moeten ongeveer 5700 euro per stuk opbrengen. De 52 jaar oude wijn is volgens kenners nog zeker 12 jaar goed. De kelder wordt normaal gebruikt om buitenlandse gasten van drank te voorzien. Er liggen zo'n 30.000 flessen wijn in Lancaster House opgeslagen. Het beheren en aanvullen kost de Britse regering veel geld. Het weer vrijwel overal is bewolkt. Opklaringen vanaf de Noordzee bereiken het noorden waarschijnlijk pas vanavond. 4 tot 6 graden is het. In het weekend heel rustig weer. In de nacht en ochtend kans op mist en lichte temperatuur rond het vriespunt. Later op de dag schijnt de zon af en toe. Verder blijft het droog en smiddags wordt het 5 tot 8 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staat nog een handjevol files bij Amsterdam op de A10 West... richting Zaanstad voor het Koenplein 3 kilometer. En op de A13 naar Den Haag bij Delft-Zuid 3. En diezelfde A13 in de richting van Rotterdam... tussen het knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is dicht. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda... staat voor het knooppunt de Bregseplein 2 kilometer. En in Brabant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg... tussen Pest en Moergestel... 3 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedenavond. Het is vijf uh, minuten over zes. Het is vrijdag 1 maart. Eerbetoon aan Theo Bos. Bezuiniging in de Verenigde Staten en bezuinigen in Nederland. Veel overleg binnen de coalitie de afgelopen weken. En vandaag heeft het kabinet besloten welke maatregelen het wil nemen. Het zat er al een tijdje aan te komen... en gisteren werd het door het Centraal Planbureau bekendgemaakt. Nederland zit boven de Europese norm van 3% begrotingstekort. En daarom moet er volgend jaar alweer extra bezuinigd worden. Volgens minister Dijsselbloem van Financiën... was het maken van de lijst een zware klus. Ja, dat was een moeilijke klus... omdat we natuurlijk al een hele zware programma hebben... met bezuinigingen en hervormingen... En dit komt er weer bovenop. En tegelijkertijd moet je het ook nog eens zo doen... dat je de economie zo min mogelijk schaadt. En is dat gelukt, vindt u, dat de economie nauwelijks geschaad wordt... door deze maatregelen? Ja, waar we voor hebben gekozen zijn een aantal maatregelen... die uh, eigenlijk iedereen uh, raken. En daarmee ook weer iedereen zo min mogelijk raken. Uh, en waarbij we van burgers en bedrijven een bijdrage uh, vragen. Uh, dus het is natuurlijk een hard gelach, uh, Want mensen moeten al een bijdrage leveren aan de, de uitweg voor deze crisis... Um, tegelijkertijd doe je dat op een manier... waardoor niet bepaalde sectoren heel zwaar worden geraakt... of bepaalde groepen een enorme uh, klap uh, terugkrijgen. Daarom denk ik dat het een verantwoorde manier is. Het is ook in combinatie met het uh, investeringspakket... Uh, impuls voor de bouw, impuls voor de infrastructuur... Um, en een bedrag wat we hebben gereserveerd om de ergste, ergste koopkrachteffecten te repareren. Denk ik een draaglijk en verstandig pakket. Dit lijstje ligt er nu, maar eigenlijk begint het werk pas nu echt. hè? Want u moet nog draagvlak vinden voor die maatregelen. Ja, nou ja, vanwege die ingrijpendheid, zowel van al die hervormingen en aanpassingen rond arbeidsmarkt, woningmarkt. Maar ook voor deze bezuinigingen geldt dat het heel belangrijk zou zijn als we de sociale partners mee zouden krijgen. Dus de vakbonden en de werkgevers. Uh, zij moeten ook een belangrijk deel van het werk gewoon voor ons vervolgens doen. Uh, en natuurlijk de Tweede Kamer. Je zou kunnen zeggen, de kans is vrij groot dat die 4 miljard helemaal niet gehaald wordt. Als ik bijvoorbeeld één maatregel eruit pak, dat moet een miljard opleveren. De vrijwillige nullijn in de zorg. Als die mensen dat niet willen, heeft u dan een tegenvallen van een miljard? Nou ja, wat mij opvalt, zowel bij de sociale partners in Nederland als bij de oppositiepartijen dat iedereen heel goed begrijpt dat ook de begroting geleidelijk aan op orde moet worden gebracht. Ja, maar in er is al een 2019. vakbond die gezegd heeft, wij gaan dit niet doen. Nee, dat begrijp ik ook. Um, tegelijkertijd kunnen we daarmee ook uh, geld weer vrijmaken... om bijvoorbeeld werkgelegenheid in de zorg uh, te versterken. En kunnen we voorkomen dat we andere ingrepen in de zorg of in het onderwijs... wat ook werkgelegenheid zou kosten, uh, kunnen voorkomen. Uh, maar het mooie van Nederland is dat er een enorme verantwoordelijkheid is... bij sociale partners, maar ook bij oppositiepartijen. Ik heb de afgelopen week met heel veel fractievoorzitters gesproken. Niemand betrapt op politieke spelletjes. Iedereen beseft dat er een groot probleem is. En iedereen beseft dat daar ook echt een goede begroting voor nodig is... om Nederland weer verder te brengen. Nou, u zegt geen politieke spelletjes, maar um, er zijn mensen die zeggen... met lastenverzwaring, het CDA bijvoorbeeld, gaan we niet akkoord. Als het geen politiek spelletje is, en als het dus echt zo is dan heeft u toch echt een probleem. Maar daarom gaan we er ook over praten. Kijk, elk gesprek begint met een voorstel... en in de verhouding tussen regering en Tweede Kamer... doet de regering doet eerst het voorstel... en dan gaat de Kamer gaat daarover. Uiteindelijk beslist de Kamer ook. Daar is helemaal niks nieuws aan. Is dit zo'n beetje de grens wat u betreft... wat Nederland aan kan aan bezuinigingen? Um, nou ja, het is natuurlijk gewoon zwaar. Uh, bezuinigingen uh, op korte termijn, schade. Uh, ook de economie. daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. Ja, maar zegt u, dit is het, meer kan eigenlijk niet... Dat kun je nooit zeggen. Als Nederland uh, op een lager welvaartsniveau uh, zou komen... en we moeten natuurlijk alles doen om te voorkomen... dat we, dat, uh, dat we nog verder weg zouden zakken. Uh, en er zijn ook lichtpunten, dus ik ben ook weer optimistisch. Uh, maar op het moment dat je welvaartsniveau omhoog of omlaag gaat... pas je je uitgaven daaraan aan. Dat geldt altijd zo. Dat zei uh, Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën... was in gesprek met Marcel Bril. Ton Heerts van de vakcentrale FNV, goedenavond. Goedenavond. Als u minister Dijsselbloem zo hoort, denkt u dan, daar spreekt een slimme minister van Financiën? Nou, ik denk dat hij zijn zaak verdedigt en ik verdedig mijn zaak. Ja, wat vindt u ervan? Nou, ik vind dit pakket toch wel een dom en onverstandig. Uh, uh, we hebben al zoveel uh, miljarden bezuinigingen nog bij de start van het regeerakkoord en bij de start van deze regering uh, te verhapstukken. Dat op dit moment nu, we schrijven 1 maart 2013 en binnen een paar maanden moeten we een reactie naar Brussel en we hebben het over een pakket voor 2014, dan vind ik het allemaal veel te vroeg. De economie wordt op deze manier opnieuw, een, er wordt een aanslag gepleegd op de economie en op het herstel. Het vertrouwen is er niet meegediend ja, en dat vind ik dus allemaal niet goed. Wij willen best knokken voor werkgelegenheid, ik wil opkomen ja. voor mijn mensen maar dit, is niet, uh, dit zijn gewoon de foute maatregelen op het uh, verkeerde moment. Ja, dom, onverstandig, foute maatregelen op het verkeerde moment. Maar u bent toch ook in gesprek met dat kabinet? Nee, wij zijn aan het verkennen. En uh, komende maandag beslist de Federatieraad van de FNV over überhaupt behoud... met werkgevers gaan spreken. En daarna, als we er met werkgevers niet uitkomen... dan uh, hoeven we niet eens met het kabinet uh, te beginnen. Uh, het pakket van vandaag heeft die agenda uh, niet eenvoudiger gemaakt... Uh, lid, dus het, het heeft ook wel gevolgen, dit pakket. En komende maandag, uh, dan, ja, dan hoort iedereen of de FNV daadwerkelijk met werkgevers uh, om tafel gaat. En dan zullen we zien of we tot uh, formele om, uh, onderhandelingen komen. Ja. Zegt u eigenlijk vindt... van, uh, dit, dit, u, u zegt het heeft wel gevolgen... maar zegt u eigenlijk van, uh, het maakt een beetje het vertrouwen kapot? Uh, nee, nou, het is in ieder geval niet goed voor het vertrouwen. Uh, maar ik snap wel, en dat hoor ik Dijsselbloem ook wel zeggen... Uh, dat we natuurlijk met z'n allen een grote verantwoordelijkheid hebben in dit, uh, in dit land... en dat de, de crisis ons ons ook niet. We hebben duizenden mensen die per maand uh, extra werkloos worden. Uh, maar wij vinden dit niet de goede maatregelen. Ik vind het echt deze week een staaltje paniekvoetbal van het kabinet... en ik vind het dom en onverstandig. Ja, zullen we eens even luisteren naar een van die leden van het uh, kabinet... de minister, de vicepremier zelfs, van Sociale Zaken Asje, waar u eventueel zaken mee moet gaan doen? We zitten in deze situatie en we moeten eruit komen. En dat realiseren wij ons heel goed. Maar dat realiseren de vakbonden en de werkgevers ook. Dat kan nog wel eens geld gaan kosten uh, als mensen eisen gaan stellen. En als u moet gaan betalen hebben we bij het woonakkoord bijvoorbeeld gezien. Um, maar de plannen moeten toch wel gewoon het afgesproken bedrag opleveren. Natuurlijk is het zo dat als je met elkaar praat... dat je niet kan zeggen uh, jullie moeten die allemaal aanpassen en wij niet. Dat realiseer ik me de degen. En uh, dat weten de werkgevers en de werknemers ook. Als je met elkaar praat dan kun je afspraken maken die goed zijn... Goed voor Nederland, maar ook goed voor eh, bijvoorbeeld mensen die nu ongerust zijn over hun baan. Eh, die nu in de, in de thuiszorg zitten te vrezen. Je kunt afspraken maken, daar kun je veel meer mee bereiken. En uiteindelijk moeten we ook zorgen met elkaar dat het financiële plaatje van Nederland klopt. Ja, minister Arscher, laat hij een beetje ruimte? Nou, de winst ten opzichte van uh, het, het eerste regeerakkoord. Om het zo maar even te laten met ja. de stad van het kabinet. Toen waren ze het allemaal financieel in beton gegoten. Nou, dat hoor ik nu niet. Uh, maar dat is dan ook het enige positieve. Ja, nou zijn er allemaal van die dingen als een vrijwillige nullijn in de zorg. Valt daar met de vakbeweging over te praten? Nou, kijk, die CAO-onderhandelingen van onze CAO-mensen... Dat, dat, dat doen wij helemaal niet op centraal niveau. Dat uh, is onze Afacabo FNV die daar uh, voorop komt. Uh, dat lijkt mij allemaal helemaal niet verstandig. Uh, maar tegelijkertijd uh, uh, is er ook uh, wel bepleit... ook vandaag bij ons nog nodig in het ledenparlement... dat er op die zorg wel iets moet gebeuren. Ja. Maar uh, mensen op een nullijn zetten, dat helpt de werkgelegenheid... en de aantrekkelijkheid van de werkgevers in de zorg ook niet. Ja. Daar zijn duizenden mensen nodig in plaats van duizenden mensen ontslaan. Nou, dus dat is geen verstandig plan, zegt u. Ik hoor trouwens, ik nou gebruik zelf ook het woord verstandig. Uh, u gebruikt af en toe het woord verstandig. Ik heb het uh, de premier uh, steeds horen zeggen. Hij heeft het over verstandige mensen... Um, dan denk ik van mensen die het niet met hem eens zijn, zijn niet verstandig. Voelt u zich een beetje aangesproken daardoor? Nee. Ja. Nee, helemaal niet. Uh, ik vind zelf dat er bij de FNV heel verstandige leden zijn... en hele verstandige bestuurders... en hele verstandige uh, bestuurders die ook in Den Haag proberen te knokken... voor de werkgelegenheid en te knokken voor de belangen van de leden. We hebben vandaag nog een grote rechtszaak gewonnen... waardoor leden niet ontslagen worden in, ja. um, uh, in een bloemenbedrijf. Dat, dat, uh, uh, dat hoort er ook bij. In Nederland is wat dat betreft... We zijn op, die, op dat punt, ben ik het wel met het kabinet eens... We staan echt op een keerpunt. Gaan we het herstel van uh, vertrouwen herstellen? Hè? Gaan we dus het vertrouwen herstellen of gaan we echt in een draai? van negatieve handelingen. Nou, dat willen wij niet. Wij willen er echt uh, u, u wilt voor gaan. Wel, precies, u wilt er wel voor gaan, maar niet op, op deze basis. Dat heeft u hem gisteren trouwens ook verteld, toen u bier aan het drinken was met hem uh, uh, in de bos. Uh, ja, dat krijgt allemaal een beetje een vertekend beeld. Uh, hij kwam in de bos. Uh, we hebben een goed gesprek uh, gehad. U dronk toch bier met hem? Ja. ja, er stond een bier. Nou ja, daar moesten we toen nog aan beginnen. Want toen ze er stonden, waren ze nog vol en het is bij gebleven. Goed, de inhoud uh, van de boodschap van vandaag is in ieder geval uh, duidelijk. Ik uh, dank u wel. Ton Heerts was dat van de vakcentrale FNV. Over krap twee uur treedt Vitesse in eigen huis aan tegen FC Utrecht. Vitesse, dat verloor gisteravond clubicoon Theo Bos. Richard van der Made doet vanavond op deze zender verslag van de wedstrijd... en hij is nu al in het stadion. Richard, bij de wedstrijd uh, wordt vanavond stilgestaan. We horen eerder in deze uitzending al dat minuut vier... een grote rol gaat spelen in het uh, herdenken van hem. Hoe gaat dat allemaal gebeuren? Ja, om met dat laatste te beginnen. Dat zal een, een groot kippenvelmoment zijn, denk ik, in de Gelderdoom hier in Arnhem. Als de vijfde minuut loopt en het getal 4 op het scorebord te zien zal zijn... dan gaan de fans van Vitesse een minuut lang applaudisseren... voor een man die hier bijzonder populair was. Theo Bos droeg in het verleden altijd rugnummer nummer 4, vandaar. Uiteraard zal Theo Bos ook herdacht worden met een minuut stilte... vlak voor de wedstrijd tegen FC Utrecht. Er zal een groot spandoek worden uitgerold op de tribune die ook vernoemd is naar Theo Bos. En als de spelers het veld opkomen in een hoek van het stadion... heb ik het zojuist al zien staan. Een schilderij waarin een foto van Theo Bos zal worden geplaatst. En daar zullen de spelers van Vitesse ook bloemen neerleggen. Ja, was het een echte clubman? Ja, het was een clubicoon, een echte boegbeeld van Vitesse. Vanaf zijn peutertijd was Theo Bos eigenlijk actief bij de Arnhemse club. Heeft er zijn hele carrière gespeeld. Vijftien seizoenen in de hoofdmacht, dan ben je echt honkvast. Stond bekend als een, een stoere voorstopper... die heel veel strijd leverde altijd op het veld. Geen mooie gepolijste speler, maar wel een voetballer dus met karakter. Later in 2009 werd hij ook hoofdtrainer van Vitesse. Maar toen de Georgië-Mirab Jordania in 2010 de club... Kocht. Toen kreeg Theo Bos al vrij snel zijn uh, ontslag vanwege tegenvallende resultaten. En dat heeft hem ook heel veel pijn gedaan. Vooral omdat uh, Theo Bos vond dat uh, Vitesse Vitesse niet meer was in die tijd. En hij heeft toen ook uh, bijvoorbeeld gezegd... ze kunnen me wel mijn baan afnemen, maar niet mijn club. Ja, het is een echte vechter was het. Ja, absoluut. En ook een hele lieve, rustige en vooral sociale man. Iemand die ook oprecht geïnteresseerd in je was. Dat kom je in het profvoetbal niet zo heel erg vaak tegen. Ik heb hem een aantal keren gesproken. Hij was altijd ook zichzelf, zei wat hij dacht, deed zich niet anders voor. Wars van uh, Kapzonus en het was natuurlijk bovenal iemand... die gewoon stapelgek was op uh, zijn club op dit Vitesse. En de jongens die op het moment de selectie uh, vormen... zijn er nog jongens bij die überhaupt met hem ooit gespeeld hebben? Thank <laughs> you. Ja, Theo Jansen, die voor deze wedstrijd vanavond tegen FC Utrecht geschorst is... en hem eigenlijk gisteren nog wilde bezoeken... die heeft inderdaad nog één seizoen met Theo Bos gespeeld. Verder uh, heeft aanvoerder Kouram Kasia ook nog gespeeld... toen Theo Bos dus in 2009 hier uh, trainer werd. En Marco van Ginkel, een van de betere spelers dit seizoen bij Vitesse... die heeft ook nog zelfs zijn debuut gemaakt... toen uh, Theo Bos dus trainer was van, uh, van Vitesse. Vanavond dus die wedstrijd, gewoon een werd. Tegen FC Utrecht en de vierde minuut. Wij hebben het dan over vier minuten over acht. Dat wordt een kippenvel moment daar in Arnhem. Kunt u allemaal beluisteren hier op deze zender? Richard van der Made gaat verslag doen. Dankjewel, Richard. Wat gaan we straks nog doen. De belangstelling voor de levenseindekliniek is zo groot... dat er wachtlijsten zijn ontstaan. Maar het zou over hebben. Ik had gedacht, Dennis, mooi dat je zou zeggen... alles is weg en voorbij. Ja, dat had ik ook eigenlijk wel gedacht. Ja. Maar, het gaat wel heel snel de goede kant op nu, hoor. Maar het stagneerde inderdaad eventjes rond de vijf files. Er zijn nu nog drie files over. Twee daarvan staan op de A13. Die ene andere file die staat op de A10 bij Amsterdam... richting Zaanstad voor het Koenplein, drie kilometer. En op de A13 naar Den Haag staat bij Delft-Zuid twee en diezelfde A13 richting Rotterdam bij het knooppunt Ippenburg. Twee kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Amerikaanse president Obama en de leiders van de Democraten en de Republikeinen zijn bij elkaar geweest. En dat allemaal in een laatste poging om die enorme bezuinigingsmaatregelen af te wenden. Het gaat om grote bedragen, om te beginnen om 85 miljard dollar. En dat bedrag gaat alleen nog maar oplopen. Obama gaf zojuist een persconferentie. waarin hij zei dat dit allemaal niet nodig was geweest. En let's be clear: none of this is necessary. Het was de keuze van de Republikeinen in het congres, zei Obama. Wessel de Jong is in Washington. Wessel, uh, was er nog hoop dat ze eruit zouden komen? Nou, er was hier een journaliste die, uh, die stelde diezelfde vraag... aan een Witte Huismedewerker tijdens die ontmoeting. Hè, is er nou echt geen sprankje hoop meer? En ze kreeg een berichtje terug waarin stond... ha, ha, ha, ha. En oh ja. haar hele beeldscherm vulde zich met die ha-ha's. Dus nee, er was echt geen uh, enkele hoop. Er was ook meer de gedachte van deze ontmoeting. is meer een soort foto op dan om het uh, debat af te sluiten met de president. Nou, zelfs dat werd het niet. Uh, de leiders van het congres, de leider van het, van het parlement... Van het huis die verscheen apart, Obama verscheen apart. Dus die ontmoeting is ook nog eens heel erg slecht gelopen. Dus hoogstwaarschijnlijk vannacht, dus voor middernacht... moet president die, die grote bezuiniging, die sequester zoals die hier heet... moet hij die ondertekenen. Ja, ze hebben altijd wel mooie woorden daarvoor. Ja, precies. Maar de Amerikanen, de gewone Amerikanen in de straat... Joe Sixpack noemen jullie hier. Ja, wat gaat hij ervan merken? Nou, over een paar weken gaat het toch wel merkbaar worden. Veel ministeries die gaan zo'n beetje 10% van hun begroting inleveren. Dat is natuurlijk heel wat. Veel militairen die worden met onbetaald verlof gestuurd. En sommigen gaan wel 20% van hun salaris inleveren. Nou, dat geldt ook voor de verkeersleiders op de vliegvelden. Dat zijn ook ambtenaren. Dus grote kans dat ook vliegtuigen, vertragingen dan gaan oplopen. Dan gaat echt iedere Amerikaan gaat het, gaat het, gaat het merken. Nou, hulp voor ouderen wordt ingesneden. Hè? Meals on wheels, eh, tafeltje, dekje... ...op programma's voor kleuters uit achterstandsgezinnen wordt op opbezuidigd. Dus je ziet zowel de programma's waar, programma's waar zowel republikeinen als democraten aan hechten... Uh, ...die worden allemaal geraakt. En als jij de straat op gaat en je vraagt aan de gewone mensen... ...van waar dit over gaat, of ze dat snappen. Snappen ze dat dan? Ja, maar je had in 2011 had je, had je het dead ceiling, had je het schuldenplafond. Vorig jaar had je de fiscal cliff, het dead ceiling. Nu heb je de sequester. Nou, je begrijpt het, mensen die snappen er echt helemaal niks meer van. En uit onderzoek is dat ook gebleken dat, dat de helft van de mensen niet begrijpt waar die sequester over gaat... In feite is het natuurlijk niet zo ingewikkeld. Het gaat eigenlijk altijd over hetzelfde onderwerp. Namelijk, Obama wil dat de rijken gaan bijdragen aan de oplossing van het begrotingstekort. En de, de Republikeinen willen dat niet. Maar goed, al dat onbegrip, dat leidt toch wel tot boosheid. Je ziet, dat, je ziet het op de sociale media. En iemand had het zelfs dat het vandaag de, de zombie apocalypse was <lacht> vandaag. De sequ sequestration day on the, of de zombie apocalypse. Nou ja, goed, dat soort kleurrijke Amerikaanse onzin krijg je dan te lezen op dit soort momenten. Het gaat dus uh, vandaag over vannacht, moet ik dan zeggen, hè, over die 85 miljard uh, dollar. Maar dan, um, is dat het dan? Of komen er nog veel meer van die deadlines over geld in begrotingen? Nee, het gaat, gaat vrolijk door allemaal. Op 27 maart, dus over een paar weken, dan moet het congres toestemming geven aan het Witte Huis om het schuldenplafond te verhogen. Nou, die heb je al eens gehoord. Dan gaat dus letterlijk het hele circus, gaat dus weer van vooraf aan beginnen, beginnen over een paar weken. Nou, die parlementsvoorzitter Bener die deed zojuist een uitspraak. Die zei, nou, we gaan het nu toch eens en niet van plan om nu dan uh, te gaan praten over het lamleggen van de regering. Dat gaan we niet doen, zolang we nog hard aan het werk zijn met die sequester. Dus je mag aannemen, ook al verstrekt die deadline uh, zometeen, dan gaan ze er toch nog wel kijken of er niet iets aan te doen valt nog. Ja, dankjewel. Wessel, Wessel de Jong was dat. De Levenseinde Kliniek, dat is het uh, volgende bericht dat ik voor u heb. Voorziet in een grote behoefte. De kliniek bestaat een jaar en heeft inmiddels voor 94 patiënten een euthanasie georganiseerd. Steven Pleiter is directeur van de stichting Levenseinde Kliniek. Goedenavond. Goedenavond. Zijn er veel mensen die bij u uh, uiteindelijk terechtkomen? Want u heeft voor 94 patiënten een, uh, een einde, zoals ik dat zei, georganiseerd. Zijn er veel meer mensen die zich melden? Ja, we hebben een grote vraag voor de zorg die wij bieden. Ik refereer naar de getallen die we daarover gepubliceerd hebben op onze website per januari 2013. Toen hadden we 655 hulpvragen. Het komt gemiddeld zo tussen de 55, ongeveer 55 hulpvragen per maand komen er bij ons binnen. En kan iedereen zich melden? Ja, in principe kan iedere Nederlander zich uh, melden en, uh, als er een, een, een, een concreet verzoek is om hulp bij euthanasie uh, die door de eigen arts niet ingevuld wordt. Dat nee. is de, de, het uh, toelatingscriterium voor onze organisatie. Ja, en zijn er ook nog obstakels waar u tegenaan loopt? Het grootste obstakel waar wij tegenaan lopen is dat door de, doordat de financiering nog niet stabiel is en we nog slechts met één zorgverzekeraar een overeenkomst hebben gesloten, dat we daardoor beperkt in ons handelen zijn en dat we daardoor niet kunnen uitbreiden in het tempo waarin we graag zouden willen uitbreiden om iedereen adequaat te kunnen voorzien in de zorg die ze zoeken. Betekent dat dat u alleen de mensen kunt helpen die bij die bepaalde zorgverzekeraar verzekerd zijn? Ons te Als we dat zouden uh, doen, dat, uh, dan zouden we ja, moeten discrimineren op de zorgverzekeraar. Dat is, dat is wat we natuurlijk niet willen. Dus we helpen iedereen die met een verzoek bij ons uh, komt, proberen we althans te helpen. En uh, daar letten we niet op de zorgverzekeraar, maar uh, we hebben dus ook giften en gaven op dit moment om uh, te zorgen dat we ons, uh, onze bedrijfsvoering kunnen uh, uh, financieren. En ik begrijp dat er inmiddels wachtlijsten zijn. Ja, ik spreek liever over wachttijd overigens, maar het is inderdaad zo. Het is een beetje afhankelijk van de regio waar de hulpvraag vandaan komt. Uh, maar bijvoorbeeld in de Randstad, daar kan de wachttijd op dit moment oplopen op tot een maand of vier uh, voordat we echt in actie kunnen komen. Ja. Dat is helaas het gevolg van de, ja, de situatie die we net beschreven. Ja, en kunt u dat inlopen, die, die wachttijd? Wat, wat moet u daaraan doen? Nou, we zijn druk bezig om uh, een model te vinden waarmee we de teams, uh, waarin we teams kunnen uitbreiden. Uh, daar, we zijn bijvoorbeeld heel concreet op zoek naar artsen, uh, zeker in de Randstad dus, omdat daar de, de vraag groot is. Maar ook in, in andere delen van het uh, land. Artsen die dit werk uh, uh, erbij willen doen, dat is altijd part-time overigens. En uh, op die manier kunnen we door de teams uit te breiden, zorgen dat we uh, adequater op de hulpvragen kunnen ingaan. Nou, wel een bijzondere ontwikkeling, vind ik niet? Ja, absoluut. Het is uh, bijzonder dat dit uh, uh, initiatief uh, ja, zoveel vragen op, oproept. Dat was in het haalbaarheidsonderzoek wat vooraf gedaan uh, werd, is dat wel onderzocht en uh, werd ook uh, geconcludeerd dat dat wel duizend hulpvragen per jaar zouden kunnen zijn. Nou, dat zou dus inderdaad, blijkt dat ook zo te zijn, dat uh, die behoefte er uh, uh, kan, kan zijn. Ik begrijp het. Ik dank u wel voor het gesprek, meneer Pleiter. Steven Blijten, directeur van de stichting Levanteinde Kliniek. Het is vier minuten voor half zeven. Dan gaan we naar Zweden, want daar zijn de Europese kampioenschappen atletiek begonnen. Wordt allemaal gevolgd door Andy Houtkamp. En die, uh, we hadden vooraf hoge verwachtingen van de Nederlanders op de vijfkamp: Ramona Fransen en Marine Broersen. Maken ze die ook waar? Absoluut, want de dames doen het uitstekend. Die hoge verwachtingen waren niet zozeer richting medailles. Maar een mooie top 6 klassering zou al heel knap zijn voor één van de twee. En wat blijkt, de, vanochtend ging het al heel goed op de 60 meter hoorde en bij het hoogspringen. Toen het derde onderdeel kogel stootte, daar zijn Nederlanders niet zo goed in. En dat bleek ook, viel een beetje terug, vijfde en zevende nadat ze tweede en vijfde stonden na het hoogspringen. En eh, toen kwam het verspringen en allebei een persoonlijk record. En het wordt heel erg spannend, want er is nog één onderdeel te gaan... de 800 meter. En op dit moment staat Nadine Broersen voor dat laatste onderdeel... op de zesde plaats en Ramona Franse op de vijfde plaats. En dat betekent, eh, het verschil met de nummer drie met, en met nummer twee... is niet heel erg groot. Dat als ze echt eh, het fantastisch doen op de 800 meter, het afsluitende nummer... ja, dan zou er zelfs zomaar een medaille in kunnen zitten. Het zou een enorme verrassing zijn. Het wordt ook heel erg moeilijk. Maar toch, het is knap dat uh, de beide dames uh, zover zijn gekomen. En ook natuurlijk heel leuk. Het is trouwens toch wel een, een goede dag. Want ik uh, uh, kijk naar Sharona Bakker. Die staat nu klaar om haar 60 meter hoorde halve finale te gaan lopen. Uh, die heeft het goed gedaan vanochtend. En Madia Gafour uh, loopt morgen in de halve finale van de 400 meter. En we hebben een prachtig Nederlands record gehad. Het uh, Nederlands record Hinkstap springen van Fabian Floran. 16,69 meter en ook hij is naar de finale. Later dus vanavond de 800 meter voor de meerkampsters. En dat kunt u allemaal beluisteren hier op deze zender. Ook in langs de Lijn. En die houdt het allemaal nauwlettend in de gaten. Goed, dat was het dan. Het Radio 1 journaal van vrijdag 1 maart. Zo dadelijk de avond. Joost is er niet, maar gelukkig Cameron Oelijzer wel. Cameron, wat ga je behandelen? Ja je dankjewel. Um, alcoholverbod. En dan niet uh, voor volwassenen, maar voor, uh, voor jongeren natuurlijk. <laughs> he, de 17... Ik schrok me rotman. Ja, dat dacht ik al. Um, de 16- en 17-jarigen, die, die mogen straks ook geen alcohol meer drinken. Althans, dat is het plan van de Tweede Kamer, waar er een meerderheid voor is. Um, ik vind het onverstandig om dat zo snel in te gaan voeren, want uh, zo'n alcoholverbod is prima... Maar het is niet te handhaven. In heel Nederland hebben we slechts 47 handhavers voor 8000 kroegen, wow. sluiterij en supermarkten. Dat is niet veel. Nee. Nee, dus behoorlijk wat meer kroeg. Precies. Dus denk ik, laten we nou eerst ervoor zorgen... dat we meer handhavers hebben, dat we het goed op orde hebben... en dan pas met deze nieuwe regel komen. Waarom weer overhaast invoeren? Ik zeg dus, alcoholverbod is niet te handhaven. Ik ga er zo meteen over praten met VVD-Kamer... met Arno Rutte en met opvoeddeskundige Marina van der Wal. U kunt meepraten. 0800-1121... En beter, jij kan zo twitteren als je het eens bent met me. hashtag eens, oneens, hashtag oneens. En je mag altijd hashtag BNL gebruiken. <laughs> Ik gebruik vandaag één hashtag, dat is hashtag tot ziens. Wat is weekend wake-up call. Alleen aanstaande vrijdag en zaterdag bij Electro World.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 Flikker Maastricht met Victor Reinier en Angela Schrijf. Vanavond half negen bij het Tros, Nederland 1. Heeft u wel echte groene stroom? Check alle groene stroomproducten op hier.nu. Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama verwacht dat het nog maanden kan duren... voordat er een alternatief is gevonden voor de miljardenbezuinigingen. De leiders van het congres werden het gisteren niet eens... over een plan om de staatsschuld te verlagen. En daardoor is om middernacht een pakket bezuinigingen van kracht geworden... van 85 miljard dollar. Obama verwijt de republikeinen dat ze een echte oplossing blokkeren. En daarmee doelt hij onder meer op een hervorming van het belastingstelsel... waarbij rijken meer gaan betalen. De republikeinen vinden dat de overheid moet bezuinigen. Het Nederlands kabinet is het eens over maatregelen... om het begrotingstekort weer onder de 3 procent te krijgen. Het wil ruim 5 miljard bezuinigen. En daartegenover staat 800 miljoen aan extra uitgaven... waaronder 300 miljoen om het koopkrachtverlies... van mensen met een laag inkomen te beperken. Er wordt onder meer bezuinigd door het salaris van rijksambtenaren... en medewerkers in de zorg voorlopig te bevriezen. De vakcentrales FNV en CNV zeggen dat de extra bezuinigingen... de economie om zeep helpen. De nullijn voor ambtenaren en medewerkers in de zorg noemen beide vakcentrales onacceptabel. De Europese Commissie wil het meenemen van vloeistoffen en gels... in de handbagage van vliegtuigpassagiers versoepelen. Sinds 2006 gelden strenge regels voor spullen als shampoo, lenzenvloeistof... en deodorant in vliegtuigen, nadat terroristen hadden geprobeerd... vliegtuigen op te blazen met vloeibare explosieven. Vanaf 2014 komen er speciale scanners die vloeistoffen kunnen analyseren. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Marco Verhoef. Met nog steeds veel bewolking, maar hier en daar ook een paar opklaringen. Ze zitten sowieso dichtbij, op de Noordzee komen opklaringen voor. En ook ten noordoosten van ons land. Nou, en die bereiken ons vannacht ten dele wel. Betekent dat het tijdens opklaringen flink af kan koelen. Lokaal zelfs tot net onder nul, met name in het noordoosten van het land. En dan kan het ook nevelig worden, misschien een enkele mistbank. Dan morgen die mist die langzaam oplost, wat wolkenvelden nog steeds. Maar ook geleidelijk aan wel weer af en toe de zon erbij. Temperatuur 6 à 7 graden en de wind waait matig uit. Het noordwesten is kracht 3. Zondag verandert er niet zo heel veel. Misschien dat de temperatuur een graadje wint en in de loop van de dag neemt de kans op zonneschijn vooral in het noorden geleidelijk aan toe. Maar de zon gaat pas echt goed schijnen na het week Op maandag en dinsdag uitbundig met temperaturen die gaan oplopen. Dinsdag kan het wel 12 graden worden. AMB ah, Verkeersinformatie. Er staan nu nog twee korte files op de A10 West richting Zaanstad voor het Koenplein 2 kilometer. En op de A13 naar Den Haag bij Delft-Zuid ook 2 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kamran Oela. Alcoholverbod is niet te handhaven. Dit is uw nuchtere avondspits, verzorgd door Omroep WNL. Bel WNL, 0800 1121. De Haagse politiek heeft het weer eens voor elkaar. Een meerderheid creëren voor een plan dat niet uitvoerbaar is. Waar in het bedrijfsleven alles smart moet worden geformuleerd. Dus realistisch hanteren onze parlementariërs weer eens andere maatstaven. Ik heb het over het totale alcoholverbod voor alle jongeren tot 18 jaar. Dus geen bier, wijn en briesjes meer voor onze 16- en 17-jarigen. Een idee dat ik overigens van harte toejuich. Maar niet in dit tempo. Als dan de Partij van de Arbeid en de Christelijke Partijen ligt... dan gaat de maatregel al op 1 juli in. Helaas hebben we wel een handhavingsprobleem als dat ge zou gebeuren. Want op dit moment tellen we precies 47 handhavers. 47 voor ruim 8000 kroegen, slijterijen en supermarkten. Ieder weldenkend mens begrijpt dat dat niet de handhaven is. We weten allemaal hoe het met het overbod ging. Weet u nog toen? Na een paar maanden stonden de asbakken gewoon weer op de bar. Laten we wel wezen. Het doel is minder tot geen alcoholgebruik onder de 18 jaar. Het doel is niet een nieuwe maatregel, een nieuw verbod. Hier ga ik het komend half uur met u over hebben. Mijn mening is duidelijk. Het alcoholverbod is niet te handhaven. Bel WNL 0800 1121. Ja, nogmaals goedenavond bij deze avondspits op Radio 1 verzorgde omroep WNL. U kunt natuurlijk ook twitteren. Gebruik dan hashtag eens. Als u het oneens bent met mij, dan hashtag oneens. En hashtag WNL mag natuurlijk altijd. Ik lees uw tweet dan uiteraard voor in de uitzending. Zo ga ik ook praten met uh, in ieder geval uh, VVD Tweede Kamerlid Arno Rutte. En opvoeddeskundige Marina van der Wal. En natuurlijk ook met u, 0800-1121. En dan uh, komt u bij mij in de uitzending en kunt u vertellen wat u vindt. En ik heb nu aan de lijn meneer van Recht. Goedenavond. Goedenavond, u spreekt. Meneer Van Rust, ik ben het volkomen met u eens. Het helpt niks als er geen handhavers zijn. Maar Waarom benaderen ze de jongeren niet of de jongeren zelfs met een stickerbutton of zo dat soort ze dragen? Ik drink niet voor mijn achttiende. Ja, dus gewoon eigenlijk afspraken maken met jongeren. Ik ga gewoon geen druppel alcohol drinken tot mijn achttiende en dan misschien ook iets ervoor terugkrijgen? Nou, dat. Ja, dat zou kunnen. Maar ik bedoel, als, jongeren dat, dan gaan de anderen, als het een hype wordt... dan gaan meerdere jongeren dat ook naar het apen, zeg ja. maar zeggen. Het moet eigenlijk hip worden om een jongerentaal ja. taal te blijven. Om, uh, om niet meer uh, alcohol te drinken. Een uh, goed idee van uh, de uh, altijd jong van geesten, meneer Van Recht. Dank voor uw uh, inbreng in deze uitzending. En u kunt natuurlijk ook blijven bellen. Ik ga meteen door naar meneer Margaband, vaste bellen. Goedenavond, bent u met me eens? Ja. Ja, ik ben het er ook. Goedenavond, ik ben het er zeker mee eens. Dat ik, wat, ik dus, uh, wat die vorige spreker al zei: het is niet te handhaven omdat er gewoon te weinig mensen voor zijn. Maar daarom zou je een belangrijk deel is de verkooppunten terugbrengen. Als je nou gewoon weer bij de distilleerderij, bij de slijterij, bedoel ik, als je daar de, de verkooppunten naartoe brengt, versterkt, dan kan weg uit de supermarkten en allerlei andere. ...punten zoals clubgebouwen en enzo, daar kan je een verbod instellen. Dan, dat scheelt al een heleboel, dan, dan, dan is de controle ook al veel meer te, te behapstukken. En overigens, ik zou in principe, ben ik zelf voor een, een, een verbod tot, tot 21 jaar. Ik denk dat je zelfs tot je... 23, 25, okay. Ikzelf, ben je gevoelig voor. voor ja. zijn de resten gevoelig voor, voor alcohol. Ja. En ik denk dat dat veel te weinig eh, doordringt bij een heleboel mensen. Oké, okay. uh, uw punt is duidelijk. Dank u wel voor het uh, inbellen. Ik blijf erbij dat het alcoholverbod niet te handhaven is. U kunt met mij meepraten, dat kan via Twitter natuurlijk. Hè. Hashtag eens, hashtag oneens, of natuurlijk hashtag WNL. Maar u kunt ook bellen 0800 112 en dat doet ook meneer Kuipers. Goedenavond. Goedavond. Alcoholverbod is niet te handhaven. Jawel, ik vind dat het absoluut wel te handhaven is. Hoe dan? Is. Het is gewoon een uh, geldkwestie. Gewoon, uh, winkels die willen gewoon alles verkopen en cafés ook. Ja, maar als... Dus gewoon een goed, een goed beleid maken. Wij spreken identiteitskaarten. Al, alles is er in deze computertijd. Maar meneer Kapers, laten met... wij dan met, met, met, met elkaar proberen om een goed beleid te maken. Hoe gaan we dat doen? Waar beginnen we? Nou, we hebben allemaal een identiteitskaart bij. Dat vind ik al een geweldige. Dat stap 1. Nou, en wij spreken net hetzelfde als een juwelier met de inbraak allemaal... Als ik een juwelier was en ik had een zaak bij goud en alles, dan maakte ik daar gewoon een ingang. Met dubbele dubbel. voordat ik die man binnenlaat, die kon niet zomaar bij mij de hele zaak Wat ja. Maar betekent staan, dus maar ook. Op, maar dat betekent dus als. Maar meneer, betekent dus als veel jonge mensen op een terras zitten dat iedereen continu zijn idee moet laten zien. Nee, ja, daar, daar kan ik niks uh, op zeggen. Daar ben ik het wel niet eens. Ja, nou, ik, zeg, maar ik heb het gewoon over het verkoop in de winkel en ja. in een café. Ja. Okay. Maar buiten de draad dan zou dit moeilijker zijn. Maar als je het hebt over een café binnengaan en wij spreken een. Uh, controle, een zegt u. De controle dan, dan aan de, de deur. De Oké. Oké, dan controle aan de deur. Dank u wel uh, voor het uh, bellen. Ik kijk even op wat op Twitter gebeurt. Peter Seurissen die zegt: uh, alcohol is de meest geaccepteerde harddruk die legaal uh, kan kopen met accijns. Eens. En uh, Peter Verbrugge die twittert. Hashtag WNL, lijkt Iran wel? Geen alcohol, niet roken en geen red light district. Meneer Maat zegt zorgen om de betutteling in Nederland. Geen alcohol onder de 18 vind ik een goed idee, maar niet zo snel invoeren. Ik ga daarover praten met VVD, Tweede Kamerlid Arno Rutte. Goedenavond meneer Rutte. Goedenavond. Ja, wat is uw mening? Alcoholbot is niet te handhaven, zeg ik? Uh, het alcoholverbod uh, is uh, lastig te handhaven, maar niet is mij te sterk uitgedrukt. Oké, okay, lastig. W wat, wat is er lastig aan? Nou, we, we hebben in Nederland uh, niet echt een cultuur van handhaven van leeftijdsgrenzen. Uh, die, die, die grenzen staan al heel lang in de wet, maar het is ook heel lang... Uh, ...keken we niet echt naar om en uh, vinden vooral dat de grens voor een ander geldt, niet voor ons. En je ziet wel dat het, uh, dat het verschuift. Uh, hmm. En dat is ook nodig dat het verschuift. Maar we zijn nog niet wel wezen moeten. Oké, okay, en uh, op dit moment wordt er in de Tweede Kamer over gesproken, althans er is deze week erover gedebatteerd. En er lijkt nu me ja. een meerderheid die zegt zo snel mogelijk invoeren. Uh, nou, er lijkt een meerderheid om zo snel mogelijk in te voeren. Uh, gelukkig gaat dat niet gebeuren volgens mij, niet hals over kop. Ik heb uiteindelijk uh, de, de staatssecretaris uh, kunnen verleiden om, uh, om in ieder geval te wachten tot 1 januari van 2014. Dat lijkt me ook heel verstandig. Waarom? Vooral ook omdat er een hele grote groep van jongeren is, die nu 16, 17 jaar is, 300 uh, die groep is 400.000, waarvan 300.000 uh, drinkt. Ja, die, die groep moet in ieder geval even heel goed van tevoren weten dat de wet gaat veranderen en dat er nieuwe regels zijn vanaf, uh, vanaf 1 januari. Als we dat niet doen, dan uh, is uiteindelijk degene de barman die de, de slechte boodschapper is. En dat, uh, dat, dat lijkt mij heel onverstandig, dat lijkt me ook echt niet handhaafbaar. Precies, dat, dat, dat lijkt me ook. En even dan nog die aantal handhavers, er zijn er maar 47, hè? hoe kan dat? Na de, de uh, uh, handhaving van uh, de leeftijdsgrens om alcohol, überhaupt de handhaving van de uh, drank- en horeca wet. Ja. ja, die ligt sinds die ligt 1 januari in handen van gemeenten. En uh, het, is, het is een beetje jammer om te moeten constateren dat, dat gemeenten achterlopen met het oppakken van deze taak. Dat is wel wat het geval is op dit moment. Ik kan niet anders concurreren. Nou, laten we hopen dat die gemeenten er werk van maken. Als we even uit hangen, gaan we even meneer Van het Kaar erbij halen. Die heeft wellicht een uh, punt waar we gezamenlijk op kunnen reageren. Meneer Van het Kaar, goedenavond. Goedenavond. Uh, alcoholverbod is niet te handhaven, zegt u het maar. Nou, ik ben het met de vorige spreker eens. Ik denk dat het niet eenvoudig te handhaven is, maar het is zeker te handhaven. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, de jeugd goed uit te leggen waarom het zo slecht voor je is. Omdat als mensen op een gegeven moment uh, begrijpen waarom je iets uh, oplegt, uh, uh, zodat ook, nou ja, je, je, dat beter, uh, als je dat gemotiveerd doet, dat de mensen er zich dan, dan ook aan houden. Uh, ik... ik geloof er ook in, als je een, iets oplegt, maar je komt kontrol... er niet goed. Ja, dan dat zal wat verwateren. Dus nou, ja. als dat de gemeenten zijn, direct oppakken. Maar dat kan van overheidswegen toe. Je kunt zeggen, nou, laten we eens even de maand uh, februari 2014... dan gaan we eens even acties ondernemen. En dan zullen we even laten zien dat het ons menens is. Precies, laten zien dat het ons menens is. Dank u wel, meneer Van het K. Ik ga weer terug naar meneer Rutte, Tweede Kamerlid voor de VVD. En deze meneer zegt, we moeten meteen in januari, februari... heel duidelijk gaan maken, dit zijn de regels. En hier moeten we, hè, dit, dit moeten we gewoon gaan handhaven... Dit is de regel, anders krijg je een boete of een straf. Nou, ik denk dat we die, dat we die regel, dat die gaat gelden vanaf 1 januari eh, 2014, als het allemaal akkoord gaat, dat we dat zo snel mogelijk duidelijk moeten gaan maken, zodat iedereen begrijpt dat de wet gaat veranderen, dat het echt fundamenteel iets verandert en, eh, en daar, zich daar ook aan kan gaan houden. En inderdaad, dan is vervolgens, is het zaak niet alleen op de handhaven, want dat is dan met, met de harde hand wat de overheid moet doen. zeg eigenlijk toezien, op, en, en namelijk de overheid kijkt, ziet dan toe op de naleving. Maar vooral de naleving is belangrijk. He, dat supermarkten die alcohol verkopen ook echte procedures zo inrichten, dat iemand die jonger is dan 18 ook geen alcohol meer kan kopen. En in ja. kroegen precies hetzelfde. En ik denk dat we er met elkaar meer en meer aan zullen moeten wennen, dat een beetje zoals in de Verenigde Staten, uh, bij, als je alcohol ko wil kopen, geen probleem, maar je moet wel je i laten zien. Duidelijk. Ik, ik kijk even ook naar een tweet van Opa Kooi. Die zegt uh, hashtag eens is niet te handhaven, ook niet proberen. Maar die zegt daarnaast ook nog: zelf voor je kinderen zorgen als opvoeders, niet de overheid um, duur en slecht dat laten doen. Wat vindt u daar eigenlijk van? U kunt ook als liberaal zeggen: van weet u wat, uh, de ouders zijn zelf verantwoordelijk, die moeten ervoor zorgen dat kinderen laten gaan drinken. Kijk, laat dat duidelijk zijn. De ouders hebben daar zeker een verantwoordelijkheid. Ik heb het de week ook in de Kamer gezegd. Als het gaat om, uh, om kinderen en om jongeren ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de ouders en pas de secundaire verantwoordelijkheid bij de overheid. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de overheid geen verantwoordelijkheid heeft. Ik vind wel ook dat, we, dat, dat, die, dat die overheid een taak heeft in voorlichting naar de jongeren over wat, eraan, wat er gaat gebeuren. En wat, maar ook waarom dat zo is, en ook richting ouders. En moet ook uitleggen waarom dit is zoals het is, waarom we deze regels stellen, en zodat ouders het ook kunnen oppakken. Nou, meneer uh, Rutte van de VVD, Tweede Kamerfractie. Dank u wel voor uw toelichting. Het punt is duidelijk. U zegt alcoholverbod is lastig te handhaven. En wat u betreft uh, gaan de regels pas bij 1 januari in... zodat de jongeren nog goed kunnen worden voorgelicht. Dank u wel. Ja, dank en u wel. En zometeen ga ik verder ook praten over die rol van ouders. Hè. Daar praat ik zo meteen over met opvoeddeskundige Marina van der Wal. Maar ik praat ook net zo graag met u via 0801121. Ik ga naar Ronald Naienhuis uit Zaandam. U bent het met me eens? Ik ben het op zich eens, alleen, het is jammer dat die uh, meneer van de VVD nu opgehangen heeft. Het, het grote probleem zit volgens mij ook in, vooral in heel veel wetten die niet te handhaven zijn. Hm. Ik bedoel, en de handhavers zijn allemaal wegbezuinigd. Ik bedoel, we komen er ook achter dat we paardenvlees eten in plaats van runtenvlees. Dat is ook een kwestie van handhaven. Ja, dus eigenlijk zegt u, we hebben een handhavingsprobleem op, op heel veel, op, op heel veel ah. gebieden politiek gewoon te veel wil. En dat je eigenlijk moet zeggen dat als er niet goed is voorzien in de handhaving, moet je gewoon de hele wet niet aannemen. Ja. Want wat ze nu doen in de Tweede Kamer verbieden ze iets en de gemeentes moeten het oplossen. Terwijl de gemeentes, op zal de Tweede Kamer gigantisch worden gekort in hun uitvoering. Gemeentes hebben tekort aan geld en aan mensen. Dus die zullen toch niet een hun kostbare tijd gaan steken in het controleren van dit soort dingen. Nou, Oké okay, meneer Nijhuis. Nou ja, we zijn met ook eens. Dank uh, voor het bellen. kijk ook... Avond. Oh, fijn. Dank u wel, u ook een hele fijne avond en een goed weekend. En John Koenraad die twittert, zonder handhavers werkt het niet. Maar verbieden terwijl de zuipketen gedoogd worden, heeft uh, helemaal geen enkele zin. En uh, Detlef die zegt, oneens, de politie kan toch ook handhaven? Waarom maar 47 aparte handhavers? Dus daar ook een rol weggelegd voor de politie. Eens even kijken, ik ga naar Willem uh, Wiers. Goedenavond. Dag, u spreekt met Willem Wiers. Ja, wat, wat is uw mening op dit onderwerp? Ik ben het uh, compleet oneens met uw verhaal. Oh, nou, vertelt u eens. En ik zou u heel kort uitleggen waarom. Ja. Punt 1, hoeveel ouders hebben wij in Nederland? Um, ik denk het uh, meer dan kinderen. Goed. Hoeveel politieagenten hebben wij in, uh, in Nederland? Ja, minder dan het aantal jongeren. Juist. En waarom heb ik mijn kinderen nooit uh, hoeveel controleren op alcohol? Oké, okay, uw punt is dat ouders hier een verantwoordelijkheid hebben. Natuurlijk. Ja, maar kijk... Een... Als mijn kinderen, die zijn nu 24 en 26, dat maakt niet uit. Ooit met een dranklucht bij mij in huis gekomen zijn, kunnen ze mij precies uitleggen waar ze geweest zijn. En waarom doen andere ouders dat niet? Waarom heb ik daar de politiek voor nodig? Maar moeten we dan niet ouders gaan opvoeden? Want het gebeurt blijkbaar niet. Dan moet je die ouders aanspreken en niet de politiek. Die heb ik allemaal niet nodig daarvoor. Dus u zegt eigenlijk, we hebben helemaal geen handhavingsprobleem, want we hebben, iedere ouder is een handhaver. Ja, een ouderprobleem. Ouders willen kinderen. En op het moment dat ze een probleem hebben... dan houden ze hun handen ervan los. Dat ja. zie je overal. Ja, nou, daar ben, dat, dat ben ik het met u eens. En ik ga er ook over praten met opvoeddeskundige Marina van der Waal. Dank u wel, uh, meneer Wiers. Uh, Marina, goedenavond. Goedenavond. Ja, um, eerst laten we even naar de me mijn mening gaan. Alcoholverbod is niet te handhaven, zeg ik. Wat zeg jij? Ik zeg natuurlijk dat het wel te handhaven is. Maar ik heb, uh, uh, ik heb er wel een hard hoofd in of het gaat lukken. Ja, nou, nou, dat, dan, dan zijn we het eigenlijk wel op dat punt met elkaar eens. Want ik denk inderdaad ja. ook moeilijk wordt om te lukken. Veel mensen komen met, uh, met ouders. Wat vind, je, uh, wat vind je daarvan? Wat is de rol van ouders in deze? Ik vind het heel erg terecht dat mensen de bal bij de ouders uh, neerleggen. Um, het blijkt ook dat heel veel ouders uh, heel erg voor zijn. Hè, voor, deze, voor deze wet. Het de Trimbels Instituut heeft daar een onderzoek naar gedaan. 80% van de ouders zegt ja dit moeten we gaan doen, dit is voor ons een steun in de rug. Uh -huh. Ik heb zelf onderzoek gedaan uh, onder ouders, daarvan was het 89% die zei... ja, moeten we doen, totdat men in de gaten kreeg... dat de eerste handhavers, dat dat de ouders zelf zijn. Uh -huh. Ik hoorde net uh, zeggen uh, Zuidketen. De Zuidketen staan over het algemeen op het terrein van ouders. Dus ouders zullen moeten gaan zeggen tot hier en niet verder. En um, tot hier um, betekent qua alcohol uh, 18 jaar nuchter. En vanaf 18 jaar uh, mag je gaan drinken. En dan blijkt dat uh, van die 89% ouders uit dat onderzoek van mij... dat 46%, en dat vind ik echt een heel groot aantal... zegt van jongens, dit gaat uh, heel moeilijk worden om te handhaven. Maar dat kan toch niet? Hoe kan het zo zijn dat ouders zeggen... Uh, het lukt mij niet, dus ik ga naar de overheid? Dit is toch gewoon een taak van de ouders zelf en niet van de overheid? Ja, en dat is ook de reden waarom ik zeg, deze, deze wet, ik ben heel erg voor, maar we hebben nog een hele tijd te gaan om te zorgen dat, dat het niet eens een, een verandering van wet en van regelgeving is, maar dat het een verandering van normen is, om die bij ouders en bij hun kinderen tussen de oren te krijgen. Dus ik roep... Uh, 2015. Oké, okay, nou uh, blijf uh, even bij uh, Marina ja. van der Wal. Ik ga ook naar Rob Kartens, die belt namelijk in. Goedenavond meneer Kartens. Ja, goeiedag. Uh, ja, ik, ik, ik, u, eigenlijk u staat is het op, uh, gedeelte van mijn uh, verhaal al voor, de, uh, uh, voor mijn voeten weggemaakt. Okay. Uh, die mevrouw uh, van meneer, de, meneer Cartus, de Meneer, meneer Cartes, ik ga u ook afkappen. U lijkt wel alsof u op een landingsbaan staat en een 747 van beide kanten komt aanvliegen. Dus uh, ik, uw punt is duidelijk. Sorry, ik moet u echt even afkappen, want op deze manier uh, horen we elkaar niet. Uh, eens even kijken, dan ga ik uh, door naar meneer Hoekstra. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is uw mening? Uh, ik ben het oneens met de stelling. Het is uh, in mijn ogen, denk ik, prima te handhaven. En wel uh, om twee redenen. We moeten als Nederlanders een uh, mentaliteitsslag maken dat iedereen uh, tot aan 40 jaar altijd zijn identiteitskaart laat zien bij het koop. Uh, tot aan 40 jaar, zegt u? Uh, uh, ja, net als in de Verenigde Staten. Ik ben er een tijd geweest. Uh, daar is het ook zo. Tot aan 40 jaar, iedereen laat gewoon zijn identiteitskaart zien als hij drank koopt. Maar dan, dan, dan, dan worden we toch een soort politiestaat, dat je gewoon bij ieder biertje wat je bestelt, moet je met, een, met, met je ID gaan lopen zwaaien? Nee, want dat, dat, dat is in de supermarkten uh, simpel, want je, want je gaat één keer afrekenen. en Dat is helder. In uh, een kroeg? En, uh, in uh, de kroeg uh, ga je iedereen uh, uh, bij binnenkomst controleren of die ouder is dan 18. Ja. En dan kun je daarna gewoon bestellen wat je wil. Nou, dat is punt 1, dat we die mentaliteitsslag uh, moeten maken. Punt 2, u heeft het over 8000 uh, uh, ja, plaatsen om het uh, te controleren. Laten we even uitgaan van 40 handhavers. zijn er dus minder dan wat u nu heeft. Mm -hmm. um, als we dan 8000 delen door 40, heeft iedere handhaver 200 kroegen of supermarkten. Ja. Uh, als je dat deelt door 40 werkbare weken, dan zijn dat er uh, 5 per week, en er 1 per dag. Nou, volgens mij moet je dan... Als je een uh, kroeg of vier, vijf uh, kan zien op een dag, uh, zie je ieder etablissement okay. vijf keer duidelijk, per jaar. Duidelijk, meneer Hoekstra. Uh, Blijf er even bij, want er komt ook een tweet binnen die ook voor u geldt. Leonard Faber, die zegt, uh, hashtag eens, hashtag WNL. Het gaat om opvoeding en elkaar durven aanspreken. Hoeveel luisteraars hebben zelf voor een achttiende ook een eerste biertje gedronken? Ja, meneer Hoekstra, dat is ook een vraag aan u. Ja, kijk, dat, dat, dat moet iedereen uiteindelijk zelf weten, maar ik vind wel dat we uh, ervoor moeten zorgen, als Nederlanders zijn, uh, uh, dat iedereen uh, niet de mogelijkheid heeft om het in ieder geval zelf aan, aan te schaffen, ja. omdat Drang meer uh, schade toericht medisch gezien. 118 de 18 jaar dan okay. menig enig Precies. Precies, nou, daar zijn we met elkaar uh, over eens. Dank u wel voor het inbellen, meneer Reinhoud Hoekstra. Het is 9 minuten voor 7. U luistert naar Avondspits van Omroep WNL. Mijn mening vanavond is alcoholverbod... is niet te handhaven. U kunt blijven bellen 0800-1121. Maar ook twitteren, hashtag eens, hashtag oneens. En ik ga even verder praten met opvoeddeskundige Marina van der Wal. Uh, Marina, tot weer, de ouders. Nou eigenlijk gewoon niet veel te veel. Ik denk het wel en ik denk dat dat ook de reden uh, is de, uh, waarom ze zo blij zijn met deze wet. Want uh, op het moment dat je kunt roepen, uh, dit, is, uh, dit is de wet, sorry, hier moet je je aan houden, wordt het natuurlijk wel makkelijker. Dus dat is een, dat is een voordeel. Maar als ik dan uh, uh, even naar uh, meneer Hoekstra uh, uh -huh. terug, uh, terugkom, die net uh, belde, dan denk ik, ja, hij heeft helemaal gelijk. Als we met elkaar zeggen, als maatschappij, we gaan ons identificeren op het moment dat we alcohol kopen. Dat is nu al bij supermarkten waar je met zo'n scanapparaatje je eigen boodschappen mag, helemaal mag regelen. dan gaat er op een gegeven moment zo'n rode lamp bij het afrekenen branden. en dan word je gecontroleerd. Het de super, uh, op je... de supermarkten begrijp ik ook wel. Maar als we nou vervolgens ja, gaan maar naar. Maar die willen niet, Kamran. Die willen niet. Het is pas geleden nog heel duidelijk in de media gekomen. dat ze dat klantonvriendelijk vinden. Ja, dat is natuurlijk absurd. Want we moeten met elkaar inderdaad zeggen: van we willen niet ja. dat, uh, dat onze, onze jeugd drinkt. Klaas, uh, die twittert nu zelfs, handhaven kan. Alk bijvoorbeeld ja. tot 21 jaar, zegt hij zelfs uh, op, via Twitter. Maar um, het is toch in ieder geval geen overheidstaak. Daar, daar zijn wij toch met elkaar over eens? Wij zijn het daar helemaal over eens. En als ik dan. Bijvoorbeeld uh, in het midden van het land uh, kopen ouders zoals briesers en bier... Uh, 14% van de ouders koopt voor de kinderen in klas 2. Dus dan zijn ze echt nog heel jong. Die koopt dat voor ze. Ja. Dus we zitten, uh, uh, we zitten in, uh, in, de, in de kuststreken. 23% van de ouders met kinderen in klas 2 koopt de alcohol uh, voor zijn of haar kinderen. Dus we moeten heel, heel erg gericht gaan, uh, gaan worden op voorlichting voor ouders... En dan pas kun je, een, uh, kun je een wet echt met succes gaan, uh, gaan invoeren. Ja, het zijn uh, absurde cijfers en absurd dat ouders ja. op deze manier uh, kunnen reageren. Uh, dank uh, voor jouw inbrengen dat jij uh, in de uitzending uh, je verhaal wilde vertellen. Marina van der Wal, opvoeddeskundige die ook onder andere samen met het Trimbos Instituut onderzoek heeft gedaan naar jongeren en alcoholgebruik. En uh, ik ga vervolgens kijken wat er verder nog gebeurt aan de andere lijnen. Geert Balder, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, u bent het uh, oneens bij mij hè? Ja, ik ben het want Het gaat maar eigenlijk om het volgende. Ik ben er mee eens dat een, een, het moeilijk te handhaven is, maar het zou nog niet tegenhouden om het in te voeren. Ja, en dus? Want zijn, er zijn meerdere wetten die niet te handhaven zijn, maar die al wel ingevoerd zijn. Maar is het niet veel belangrijker dat we het niet over het handhaven hebben? Is het niet veel belangrijker dat we eigenlijk zeggen, onze ouders die moeten gewoon ervoor zorgen dat de jeugd niet drinkt? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Dat zie ik in mijn dagelijks leven ook. Ik ben het er mee eens dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt, maar we kunnen ook al verantwoordelijkheid bij de verkooppunten leggen. Als wij regels stellen, gaan we ervan uit en dat is het vertrouwen dat mensen zich daar ook aan houden. Ja. En ja. dus ook zonder handhaving moet het dan mogelijk zijn om die wet te stellen. Oké, okay, interessante gedachte. Dank u wel, meneer Balde. Ik ga naar meneer Zegveld. Goedenavond. Goedenavond. Zegt u het maar. Ik ben um, het oneens met de stelling. Dat wil zeggen dat ik uh, vind dat het wel te handhaven is. Alleen het. Uh, Um, dan moet je de hele distributie radicaal omgooien. Ik vind um, dat de overheid in eerste instantie de verantwoordelijke is voor de verspreiding en de handhaving van uh, de drank. Maar de, de overheid, ook, is de overheid uh, dat betekent dat onze minister van uh, Volksgezondheid, die gaat alcohol verkopen? Ja, omdat het een volksgezondheidskwestie is. Als uh, veel jongeren drinken, dan weet je dat het slecht is voor de hersenen. Zeker de hersenen die nog aan het volgroeien zijn en daar zullen dus de volgende dingen ook last van hebben. Is, maar daarmee is toch uw geloof in ouders en in ondernemers totaal weg? Dan kan de overheid wel alles en gaan nemen. Natuurlijk, hegen. een ondernemer wil verkopen. Net zoals een ondernemer ook vuurwerk wil verkopen. En dat wordt uh, waarschijnlijk ook nog aan banden gelegd. Omdat vuurwerk uh, aan particulieren aan banden wordt gelegd. En alleen de overheid of. Overheidsvalideerde bedrijven dat mogen afsteken. En maar ik vind we, dat bij de drank ook zo kan. Maar we zouden toch als, als, als individu en als samenleving bij elkaar moeten zeggen... ...van dit kan niet, de overheid heeft hier geen taak in. Wij moeten dat met elkaar verzorgen. Ja, en de een overheid een moet het alleen maar faciliteren. Nee, u maakt een fout. U denkt dat de samenleving één homogeen geheel is, is niet zo. Er zijn mensen met allemaal verschillende opvoedingsmethodes. Er zijn ook gezinnen waar drank gewoon erbij hoort. En er zijn gezinnen waar drank wordt afgezworen en de kinderen worden gecontroleerd. Hm. Dat heb ik gehoord van een man die zei van... ...als dus mijn kinderen ruiken dat dranklucht, dan wil ik weten waar ze het hebben gevonden. Iemand net, inderdaad. Ja, en er zijn ook mensen die er helemaal niks van aantrekken en nog een voorbeeldfunctie geven als het gaat om drankgebruik aan de kinderen. Dus okay. Wat dat betreft kun je niet spreken over de samenleving. Oké, okay. de distributie. Ik wil nog één ding zeggen. Ja, ja, dus, als het tot gaat om de distributie, gaat dan naar Scandinavië. Er zijn dus bepaalde winkels waar het alleen mag worden verkocht. Dus Systeem het heet dat daar. Wat ja, met ondervergunning en met politiebewaking, wordt het daar verkocht. Ja. Nou, en op die manier het, het, kan je het dus ook handhaven. Het is een Europees beschaafd land, maar ik vind het een eng idee dat we onder politiebewaking en dat het de overheid is die dat gaat doen. Maar het is een interessant punt. Dank u wel voor het inbellen, meneer Zegveld. Eens even kijken, ik ga naar Goes. Daar zit meneer Van der Does. Goedenavond. Ja, goedenavond, eh, meneer Van der Does uit Goes. Ja, wat ik allemaal voorbij hoor komen, dat grenst, eh, wat mij betreft, van het ongelofelijke. Politiebewaking. Uh, pasjes laten zien voor een, voor een flesje bier, het ja, gaat er helemaal niet. nergens over. Uh, ja, ik vind dat echt een beetje absurd. Kijk, het gaat natuurlijk over een heel klein percentage kinderen dat uh, zoveel drinkt dat het in coma raakt. Ja. Uh, ik zou zeggen, pak die ouders van die kinderen flink aan en dan uh, lost het probleem vanzelf op. En, dus meer, meer is het volgens mij niet. Exact. We nou er al die discussie over over, over politie enzovoort. We moeten maar snel vergeten. We moeten want gewoon ik word ouders. Naar ja, nee, dat, uh, we worden er allemaal naar van. Dat was het idee helemaal niet. We willen gewoon lekker het weekend in. Maar wel dat met mate in het weekend drinken. Dank u wel, meneer Van der Does uit Goes. Even nog snel op Twitter kijken. Rick Spaan die zegt oneens simpel. Iedereen moet verplicht idee, bewijs laten zien. En Camille die twittert, wat was ze eerder? De kip of het ei? De handhaver of de wet? Dat is een mooie samenvatting, denk ik, van deze uitzending van Avondspits. Zitten weer op voor deze week voor WNL. Maar we zijn er nog hoor, dit weekend op zondag. Omroep WNL zit dan met Eva Jinek op zondag. Vanaf half tien in de ochtend zijn te gast op Nederland 1. Vice-premier Lodewijk Asscher, actrice Halina Rijn en Human Rights Watch directeur Boris Dietrich. hele genoeg dus om net als mij zondagochtend vroeg op te staan... en om half tien in te schakelen op Nederland 1 voor Eva Jinek op zondag. Wilt u deze uitzending of een andere uitzending van Avondspits terugluisteren? Dan kan dat op omroepwnl.nl/slash avondspits. Zometeen op deze zender gaat Wim Brands verder met Brands met boeken. Wat mij betreft een hele wakkere avond en een heel opgewekt weekende. Dan komt je tot twee dingen: two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Hoe veilig voelen we ons in Nederland? Op de dag dat de veiligheidsmonitor verschijnt, praat twee dingen met oud-korpschef en politicus Rob Hessing. Zeer tolerant, niets meer accepteren, voor elk vergrijp, ook als we schuin oversteken, beter afgelopen. Oud-korpschef Rob Hessing over ferme standpunten en de kwetsbare kanten van het leven. Zometeen twee dingen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.